Goedenavond, ik ben Biem Buijs. Dit is het nieuws van NOS op 3. De Wildwestoverval in Amsterdam eerder dit jaar kon 67 miljoen opleveren. Dat meldde RTL Boulevard en het AD. In mei werd op klaarlichte dag een waardetransport overvallen. Beelden van schietende overvallers gingen al snel rond op het internet. Nu blijkt dat ze van die 67 miljoen aan boord 12 miljoen meenamen. En daarvan is zeker driekwart teruggevonden door de politie. Na een politieachtervolging richting Broek in Waterland... waarbij over en weer werd geschoten, werden uiteindelijk zes mensen opgepakt. Een aantal van hen droeg kogelwerende vesten. Ook de overvaller die werd doodgeschoten, maar hij werd boven zijn vest geraakt. Overmorgen staan de eerste verdachten voor de rechter. De politie laat de komende vier thuiswedstrijden van de Franse voetbalclub Nice... geen mensen meer toe op de Zuidtribune. Gisteravond liep het totaal uit de hand in het stadion. Vanaf de tribune werd eerst van alles gegooid naar fans van de uitclub. Later stormden ze het veld op en werden zelfs gevochten met spelers. In de Amerikaanse staat Tennessee zijn al minstens 22 doden gevallen door zware overstromingen... Zaterdag begonnen de problemen. De staat heeft te maken met de ergste wateroverlast ooit. Het is vreselijk, zegt de gouverneur. Uh, homes washed off their foundations. Er worden nog tientallen mensen vermist. En als het aan een groep inwoners van Amsterdam-West ligt, hangen alle straten daar vol met regenboogvlaggen. Het heeft te maken met een flatbrand vorige week. Die werd vermoedelijk aangestoken vanwege alle regenboogvlaggen in de flat. Bewonersorganisatie Queer Club West start daarom een actie. Brandstichten, brandstichter omdat er een regenboogvlag hangt, dat is een laffe daad. En we willen als Queer Club West dat er meer zichtbaarheid komt voor de uh, de LHBTI gemeenschap, ook in Stadsdeel West. En de groep bewoners probeert nu zoveel mogelijk geld in te zamelen om allemaal regenboogvlaggen en posters te kopen. En die kun je dan gratis bij ze ophalen om op te hangen.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 niet uh, kunnen doen uh, in dat weekend in september hè, in de eerste weekend van september dan moet je een beetje compenseren dus uh, dat hebben we dan bij deze gedaan artistiek, begonnen we mee met stamina laatste verscheiden werk van artistiek en achter artistiek schuilt Ruben Rietveld dit soort dingen uh, hadden we dus eigenlijk moeten verwachten op het uh, je weet wel terrein hè? was eigenlijk de bedoeling dat er een een of andere dj uh, tot uh, s ochtends uh, vroeg om een uur of zes uh, bezig zou zijn op dat uh, terrein. Maar ja, we hebben tegenwoordig uh, te maken met Delta-varianten en uh, dat soort zaken. Dus uh, je mag komen, je mag wedstrijden uh, gaan kijken, Formule 1 uh, kijken, een beetje je patat en uh, bier halen en voor de rest moet je op je kont zitten en kijken wat er voorgeschoteld wordt en voor de rest, uh, uh, ja, kop houden en kijken. Dat is, dat is waar het uh, over gaat. Goed, uh, die Formule 1, uh, dat uh, geloven we dan wel langzamerhand. Um, goed, uh, het is tijd voor... Want hij staat al uh, helemaal driftig in uh, te spelen. Ja, ja je, je bent er uh, helemaal klaar voor, uh, Luc. Je want... bent nog steeds in de disco. Ja, <laughs> nu. Uh, ja. Uh, je zit nog steeds uh, in de artistiek uh, modus, uh, wat dat er gaat. Um, welke twee nummers uh, ga, je, ga je spelen, Luc? Ik, uh, ik ga... Um, uh, wat ga ik spelen? Ik speel... Ik speel um... Why Can't We Be Friends? Dat is één. En die tweede? De uh, Sea. De Sea. Word ik, uh, word ik eigenlijk. Uh, ik, heb, ik denk altijd aan uh, Sandford, uh, Aan lopen bij de Sandvoort. Uh, strand op Sandvoort. Oh, so. Kom je nog wel eens regelmatig hier in dit uh, dorp, in dit gat? Uh, als je niet uh, hier een optreden hoeft uh, te doen. Kom je dan nog even goed nog wel eens een keer kijken bij ons. Uh, hoe yeah. de badplaats uh, eruit ziet. Om, uh, ja, je zegt de Sea. Dan, kan, dan uh, heb ik dan een beetje een voorstelling zo van. Uh, doe je inspiratie op of, of wat dan ook? Uh, ontvlug je de stad en ga je dan een beetje naar het strand? Of, uh... Ik ga naar het strand soms en uh, ja, het is, is gewoon heerlijk. Uh, hier dus. Ja, hier, hier. Oh, ja, oh, ja, ja, Kom je dus ook nooit tegen, hè? Dat, dat is dan. Nee, ja, is, ik, <laughs> ik vertel je niet dat ik er uh, kom. Nee, dat is incognito. Wat sta je rond. Zit je ergens... nee, nee, nee, nee, nee. Maar uh, ik bedoel, kijk, als, als we elkaar tegen zouden komen, nou, dan staan we rustig een halve middag uh, te praten, hoor. Zeker, Als je iets dan doen we dat. Ik zou je bellen. Ja, nou, is goed. Uh, why can't be friends? Dat is het uh, eerste nummer wat uh, why Luc... Why can't we we'll be friends? Ja, okay. I love you too much for that. Uh, oh, yeah. right. La laat maar you horen. <laughs> <Ja>. You <Yeah. laughs> Laat maar <er laughs> horen. Oh. Let's do it down. the door, you say it's forevermore, my heart is breaking on the floor, why can't we be friends, because I love you too much for that, why can't we be friends, because I love you too much for that. Can we be friends? Cause I love you too much for that. You told me that it's never gonna be. Cause you just do not love me. What about the time that we felt so free? She said that don't mean nothing to me. Oh burning tears streaming all over my face. Why can't we be friends? Cause I love you too much for that. Why can't we be friends? Cause I love you too much for that. Why can't we be friends? Cause I love you too much for that.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 Het is een uh, klein mini-applaus van, uh, van ons tweeën. Maar goed, uh, wij tellen wel dubbel. Dan zijn het er in één keer vier. Um, uh, de laatste, dat heeft... Uh, Staat alles, alles weer goed? Want uh, daarnet... Uh, ja, precies. want ik bedoel... Ik, uh, de laatste, die gaat uh, natuurlijk over de zee. Jawel. Uh, wat wat uh, is de strekking eigenlijk uh, van het uh, verhaal? Uh, gaat het ook echt over de zee? Of zit er nog een uh, bijbedoeling bij? Het gaat echt over de zee. Ja? Ja, ja, het is uh, een van de weinige nummers waar ik uh, de, de, de voorstelling voor mezelf was: uh, schrijf een liedje met zo min mogelijk woorden. Oh! Okay. Liefst, liefst één, één woord per zin, zeg maar. Ah. Dus soms is, zijn het drie, maar meestal is het één. Nou. Het uh, zit namelijk op uh, Trial and Error. De album die op ja, Spotify ja, zit. Ja, dat zegt mij nog wel wat. Ja. Daar hebben we nog, dus wat, uh, wat tracks, uh, nog wel wat aardige tracks van gedraaid. Uh, yeah. van, de, uh, van die EP. Uh, dus hier is Luc Nijman voor de laatste keer. sand Beneath my feet Against my cheeks In the sea In the sea in Het, ik, ik, ik, ja, ik, ik waan hem ook echt bij de zee. Dus het uh, is dus ook echt uh, bijna nog net niet een, een schreeuwende uh, je, je je al. ja je al. Ik, ik, ik zit hier op dinsdagochtend met een, een stel boeven uh, radio uh, te maken die, uh, die dat al honderd jaar doen. En op een gegeven moment uh, zegt Frank Paardenkoper, die zegt dan op een gegeven moment, nou ze hebben tegenwoordig ook nachtdienst, uh, want uh, hij, kan, hij kan dan amper slapen, want ze kruisen zelfs in midden in de nacht. Dus, uh, yeah. Maar uh, de meeuw vormt wel een onderdeel van het zeeleven. En je moet opletten als je bij een harenkraam staat: dat je je broodje wel beschermt. Hè? Dus uh, de, yeah. de zee is leuk is om leuk. een maar dagje joh. rond te bivakeren. Maar let op als je een bakje kibbeling of wat dan ook meeneemt. Dat, dat, dat, uh, dat zijn rovers die meeuwen. Ja, zeker. Dankjewel voor de muzikale bijdrage. Uh, we gaan zo direct nog even kijken of we nog een mooie afsluiting kunnen verzinnen met, uh, met alles en nog wat. Nu, eerst muziek. En dat is No Man's Land. Uh, van... Uh, dan het tweede gedeelte. Van Simulation Adaptation. En ja, ze hebben ook uh, een tweede deel. En dat is uh, dit nummer geworden.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 What you find. There's no need to be shy Cause out here there is just you and I Now that you found a way to spend your day You shouldn't hesitate to join us Though people might look strange as they walk away It doesn't matter what they say mm -hmm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 There's no need to be shy Cause out here there is just you and I Het uh, verhaal van Simulation Adaptation en No Man's Land Part 2. Nou, dat is altijd leuk uh, als je op een gegeven moment ook... Collega's aan het woord uh, gaat laten. Want uh, ik ben een uh, vaste volger van, uh, van zijn programma op uh, de zaterdagmiddag. En ik uh, maak ook al eens regelmatig verwijzingen naar dat uh, programma. Zwaardvis bij Radio Capella. Maar uh, de mensen die dat uh, programma een beetje volgen. En ik ben er dus een van. Die weten inmiddels dat dat een, uh, een jubileumuitzending gaat, uh, gaat krijgen. En dat is aanstaande zaterdag al, mensen. Uh, Willem de Waard. Oftewel, zoals bij een van de collega-presentatoren bij Radio Capella zegt... Mr. Zwaardvis, maar ik weet niet of dat zo is. Willem, is dat te veel eer? Uh, nou ja, weet je, het programma is ooit begonnen door mij onder andere. En ik zit er nog steeds. Ja. Dus ja, dan mag je dat wel zeggen. <lacht> ja, ik weet het niet. Maar ik, zijn er ook nog mensen die, die buiten jou dat ook nog gepresenteerd hebben, of niet? Ja, zeker. Ja, we zijn ooit met z'n tweeën begonnen. Uh, uh, je moet je voorstellen, uh, uh, in 2002 is dat geweest. Dus dat is 19 jaar geleden, is het ja. programma gestart. Uh, door mijzelf en door een uh, collega radiomaker, Johan Vissers. Mm. En, die twee, en die twee namen zijn een beetje verbasterd. En daar is Zwaardvis uit voortgekomen. Ja, ja. ja want uh, jouw uh, achternaam is Waard... En uh, ja. Johannes Visser is uh, dan vis. Dus dan uh, hoef je ja, alleen is, nog de zetter ervoor ja. te zetten. En dan heb je het eigenlijk al. Ja. ja. En wij zijn eigenlijk met z'n tweeën het programma begonnen. Ja. Hij is trouwens een fantastisch muzikant. Die je zeker eens een keer moet uitnodigen. Als je dat nog eens gedaan hebt. Dat uh, is ja. misschien uh, wel een heel goed idee. Ja. ja. Je moet maar het is ook op, op uh, Mankes. Dat is een ja. duo. Ja. Ja. ja, ja maar ik, ik, ik heb er wel eens van gehoord uh, hiervan. Uh, je hebt het ook nog wel eens gedraaid. Volgens mij ook nog... In, uh, ja, sterker nog, ja. ja, sterker nog, hij is natuurlijk ook zaterdag te horen, hè, als mede oprichter van het programma. Oké, okay, dus uh, hij, uh, je gaat hem telefonisch ook uh, wat, uh, wat vragen over uh, ja, het ene dan? Had, uh, ja, hij had graag gekomen ook om iets te spelen, ja. hij is muzikant, ja. maar dat gaan we een andere keer doen. Dat doen we in 2010. <laughs> 2010, ja dus over tien weken al. Uh, dan zitten ja. we volgens mij ergens in de buurt van de winter zo'n beetje. Dus, uh, ja, mag... maar dat uh, ja. geeft niet. Nee. Um, even over dat uh, programma, want uh, uh, je zegt al het uh, loopt al sinds 2002, dus dat is al een lange, uh, uh, ja, nog langer dan uh, dat wij, zijn We zijn uh, ergens in 2008 uh, begonnen. We hebben de uitzendingen nooit bijgehouden, dus uh, hou me te goede hoeveelste aflevering dit is. Maar als we, als we zeggen in de buurt van de 700... dan uh, denk ik dat we daar uh, aardig in de buurt uh, mee uh, komen. Maar ja. uh, even over, uh, over dat uh, programma zelf. Uh, wat jij doet uh, samen, uh, Beurtelings uh, met uh, Thomas Bresser... en dan uh, hoor ik ook wel een, uh, een andere Tom uh, die uh, nog wel eens uh, meedoet. Uh, ja, we hebben een hele batterij ja. technici die meewerkt. Ja, mee, mee ja. ja. Uh, even over, over de muziek. Want, uh, want uh, wat, wat is het uh, eigenlijk uh, precies? Uh, want jullie doen niet... Alleen eh, Nederlandse producties, maar ook dingen erbuiten. Ja, wij zijn eigenlijk ooit begonnen. Kijk, je moet het zo zien, het is een alternatief muziek- en informatieprogramma. Het was ooit een beetje een programma wat andere muziek wilde laten horen. Hm. En een beetje eh, extremere dingen. Veel extremer dan je tegenwoordig hoort. Want we zijn best wel braaf geworden na 19 jaar. Zijn, zijn de wilde haren er een beetje af gegaan dan, of niet? Nou ja, vroeger, ja, nou ja, vroeger zaten wij gewoon uh, op de maandagavond hè, weggepropt in de programmering. Ja. En dan kon je nog wel eens uh, lekker punkmuziek draaien. <laughs> Dat doen we nu eigenlijk niet meer. Nee. We zijn wat braver geworden ook omdat het tijdstip natuurlijk veranderd is. Hè. We ja. zitten nu gewoon op, uh, op de zaterdagmiddag tussen 12 en 2 en dan kan je niet uh, ja, een bak herrie over de zender gooien. Want dan krijg je ruzie met de, met de hoofdredacteur of programmaleider. Van, nou ja, ja dat... ruzie. Kijk, je zit, we zitten natuurlijk tussen een actualiteitenprogramma en een sportprogramma. Daar zitten we precies tussen. Dus het ja. is ook een beetje een muziek draaien. Ja, ja, ja. Dus, dus, het, dus dat je is moet... een beetje veranderd door de jaren heen. Ja, um, dan, uh, dat, dat is een beetje de, het karakter van het programma. Um, doen jullie ook live muziek, net zoals wij, of niet? We doen uh, soms live muziek, uh, aanstaande zaterdag bijvoorbeeld, daar komt Marvin Dien uit de studio, ja. die gaat uh, akoestisch spelen. We doen het niet vaak, omdat het best wel een gedoe is in de studio als er programma's voor en na zitten. Mm -hmm. uh, maar ja, je hoort natuurlijk wel altijd artiesten bij ons in de uitzending, hè. we bellen gewoon ja. met uh, muzikanten. Net als jij dat ook vaak doet, die hebben ja. ze dan ook regelmatig in de studio. Ja. Wat dat betreft heb je ook best wel een zware periode achter de rug. En dat je niet, niet veel kon. Nee, uh, nou ja, dat waren wat afzeggingen. Want de Delta-variant uh, ging op een gegeven moment rond. En uh, ja. gewoon ook een ander virus. Dus uh, dat, uh, ja, uh, de, de Alpha-variant, die ging daarvoor nog... Uh, dat is een paar keer misgelopen. Maar goed... Uh, uh, maar wij, wij, wij doen, Soms doen we ook een muzikant in de studio. Maar meestal is het telefonisch. Ja. Um, want uh, moeten we ook een link hebben met, met, met, met de regio? Of, of? Nee. Dat ook nee. niet per se. Nee, nee, nee. Ze komen ook. Uh, kijk, net als jij die muzikant ook overal vandaan uh, tovert, ja. uh, komen ze bij ons ook overal vandaan. Hè? En ja. wij gebruiken natuurlijk. Uh, kijk, wij kennen elkaar natuurlijk ook al een tijdje. Ja. Ja. Ja. Wij, wij kijken ook naar elkaar. Ja. Wij, wij nemen dingen ook van elkaar ook over. Ja. En als jij een leuke muzikant hebt en ik denk, nou, dat is wel iets voor zwaar. ook, dan doe ik dat ook. Ja, want dat is wel heel leuk dat je erover begint. Uh, ik zat eens dus een keer op een zaterdagmiddag uh, te luisteren en op een gegeven moment uh, komt deze Wendy Moore voorbij. Ik denk, ik zit toch niet naar ZFM te luisteren... en naar Alternative FM. Ik zit gewoon naar Zwaardvies te, uh, te luisteren. Dat is een voorbeeld. Ja, ja. ja, ja dat, dat klopt. Die komt dan ook wel eens langs. Ja. Ja, dat kijk, dat ik, is zo'n maffe gewaarwording, vond ik dat. Op dat ja. moment. Maar, maar kijk, net, net, net als jij dat doet uh, hanteer ik ook zeg maar de, de, de platformen die er zijn zoals uh, Indie, XL uh, ja. wat hebben we nog meer King. gebruiken we ook wel regelmatig uh, ja. iets van, maar ook uh, andere platformen die alternatieve muziek uh, promoten ja. daar put ik uit uh, wij uit, en dat doe jij ook dat doe je ja. het eigenlijk uh, op ja, jij hebt dan voornamelijk Nederlandse artiesten in je programma mm -hmm. volgens mij alleen maar, als ik het uh, Alleen maar. Ja, dus, uh, ja. dat is een voorwaarde. En we vinden ook ja. dat covers bijvoorbeeld, uh, dat dat uh, ja, een beetje uit de boos is. Uh, we vinden oh, eigenlijk okay. uh, Ja, ja. Dat, dat vinden we wel. Uh, we, vinden, we leggen het wat dat betreft best wel uh, de lat een beetje hoog. Ja. We, we vinden dat we uh, dan ook origineel materiaal moeten laten horen van uh, degene ja, dat die... Vinden wij, uh, ja, dat vinden wij niet, want er zijn ja. fantastische covers van nummers. Ik, kijk, ik, ik kan je bijvoorbeeld aanprijzen het laatste album van de Foo Fighters met allemaal BG's covers. Hmm. Maar ja, dat zal bij jou niet erin komen, omdat nee. het niet Nederlands is. Nee, nee. nee. Maar, maar ja, uh, kijk, ja. Je, moet je, je moet je voorstellen, wij hebben bijvoorbeeld Aans van de Zaterdag, want als het over die jubileumuitzending hebben, we natuurlijk een aantal bands die regelmatig ook in de uitzending te horen zijn geweest. Ja. En één daarvan is bijvoorbeeld de Cosmic Carnival. Ja. Die doet een ja. Freeboot Mac Tribute uh, Tour in de theaters. Ja. Dus die spelen covers. Ja. Ja, wij, wij, ja. Hebben, wij hebben het originele materiaal heel vaak uh, laten horen. Dus, uh, dus ja. ja, maar goed. Ja. Uh, maar het, het, het is, uh, dat zijn nuanceverschillen. Maar um, ja. uh, voor deze zaterdag uh, moet je er ook echt uh, voor gaan zitten. Als je het uh, programma uh, kent. Want ja. uh, het begint om 12 uur. En jullie stoppen pas om 6 uur. Uh... Avond. ja wij hebben gewoon uh, we hebben gewoon de hele middag we hebben alle uren uh, gepikt van andere programma's ja. en we gaan gewoon uitpakken om, je doet maar één keer een duizendste uitzending hè ja dus dat doen we gewoon zes uur lang ja <laughs> Ik... en die zit helemaal vol met artiesten uh, we hebben oud medewerkers die uh, of naar de studio komen of uh, die we bellen die mogen zelf om te kijken of ze dat nog kunnen na al die jaren hun favoriete plaat aankondigen ha. Dat, dat wordt nog wat... Uh, dat, dus er zitten dus ja. zit in elk uur uh, twee of drie oud-programma uh, bij... Hmm. die gewoon een favoriet nummer mogen aankondigen. En dan misschien gaat het helemaal niet goed, maar dat is ten jammer. Ja, nou, maar dat, gewoon, uh, het is ook uh, de charme, denk ik, eerlijk gezegd. Dus, ja, dat dus, denk ik wel. Ja. Ja. Um, voor de mensen die het uh, willen volgen... Aanstaande zaterdag, 12 uur, bij Radio Capella neem ik aan. Ja, tot zes uur. En heel veel artiesten, hè. we hebben bijvoorbeeld uh, ja, ik noemde net Cosmic Carnival, maar ook de uh, Bullfighter dat Rotterdam uh, mm, uh, allemaal ja. aan worden. De New Shining, een leuke band. Uh, Merel Koeman, Blackbird, ja. beter bekend als Blackbird ook. En we gaan ook uh, bellen met bijvoorbeeld uh, de popronde organisatie, want het, kijk alles gaat gewoon door hè? Ja. en gaat de wel door is ook een vraag. Ja. En er is zaterdag natuurlijk een, een protestactie vanuit de evenementensector ja. om uh, festivals ja. weer, uh, weer op gang te krijgen. Nou, of dat gaat lukken, dat weten we niet. Maar het is wel goed dat ze een keer actie voeren. En misschien hebben we daar ook nog wel een beetje aandacht voor. Want het is nieuws, hè? Svaartvies uh, is ook informatie ja, ja. nieuws. Ja. Op muziekgebied. Ja, dat, dat, dat, dat, dat, dat, is, dat, dat is ook inherent. En wij hebben dat uh, gedoe met die camping... Uh, waar de halve evenementensector overvalt. En ze hebben, uh, naar mijn idee, ook een echt punt, want ik denk van ja, uh, wat, uh, wat mag uh, hier dan wel en wat mag uh, een Lowlands uh, bijvoorbeeld dan weer niet, weet je, dus uh, dat zijn allemaal van die zaken, daar, uh, daar heb ik ook een uitgesproken mening over, dus... Uh, nou ja, en, het is een beetje raar, hè, want ik zit... Dubbel gevoel. Uh, het is dat jij mij nou belt, maar ik zit nu ook een beetje op de achtergrond naar een voetbalwedstrijd te kijken van Feyenoord-Rotterdam. Ja. Die stadion zit bijna vol. Ja. Dat mag wel. Ja, ja. <laughs> het, is, het is bizar voor, voor woorden. Uh, ik heb wel eens een beetje het idee dat die muzikanten een beetje de kind van de rekening zijn, heb ik, uh, heb ik nu Nou, toch dat, is, de... dat is heel jammer. Want de, kijk, het is nu al voor het tweede jaar dat het festivalseizoen uh, in het water valt. Hmm. Ja. ja, als je wat hoort op de achtergrond, ze zijn dan het ruim. Ja. Ja. Maar goed, ga door. Maar dat, dat zijn dingen, ja, dat is niet te verkopen. Dat is niet te verklaren hm. dat, uh, hoe de evenementensector gewoon uh, om zeep geholpen wordt. En weet je wat het is? Kijk, wij draaien elke week leuke plaatjes. Jij doet dat, ik doe dat. En heel veel mensen doen dat op ja. lokale radiostations. Kijk, die muzikanten, die moeten natuurlijk wel wat kunnen verdienen. Ja. En die verdienen nu niks. Nee. En dat is heel zonde, want straks... Het zal niet zo vaak lopen, maar het zou toch heel triest zijn als wij straks geen muziek meer kunnen laten horen. Van... Nee, dan wordt, het, dan wordt het toch een saaie bedoeling. Dan wordt het saai, want dan moet je allemaal uit de gouden oude bakken gaan putten. En dat is, ja, kan ook leuk zijn, maar daar zijn we niet voor volgens nee, mij. Nee, volgens mij ook niet. We willen graag ook uh, nieuwe dingen laten horen. Ja. Willem, het was mij aangenaam om uh, je te, uh, uh, weer te mogen spreken. Ja, leuk. Ik spreek jou zaterdag, hè? Ja, dan andersom. Want dan uh, mag, ik, uh, mag ik plaatsnemen in uh, telefonisch nemen in, uh, in het programma. Dat vind ik wel, vind ik wel leuk ja. Uh, trouwens. Um, uh, ja, je, ik zei het al, Wendy Moore, uh, die, uh, die had je al uh, laten horen. Dat was wel een ander nummer, Elixir. Ik draai eventjes relapse. You stay with me, I don't know what I was thinking. I guess your got me again tonight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 Uit de tijd dat, uh, dat ik zelf uh, nog uh, ergens in een zolderkamertje bezig was. Zou je denken. Maar dit is toch echt uh, heel erg modern. Want dit is uh, vrij recent uitgebracht. Uh, ze heet Anna Rose Clayton Voluit. En onder de naam A. Rose brengt ze het materiaal uit. En dit is Bleachers. Daarvoor Wendy Moore met uh, Relapse. Uh, het is uh, tijd om uh, afscheid te nemen van... Luc Nijman, ik weet niet, uh, die, uh, hij hoort zijn naam, maar moet nog eventjes deze kant op uh, komen. Ja, het is leuk uh, dat, uh, dat uh, die jongens nog even een beetje uh, aan het babbelen zijn, maar... Uh, hallo. Ja. ja, hallo. Ik ben er weer. Ik ben er <laughs> je weer. Er weer. Uh, en daarvoor uh, ja. trouwens hebben we meer met uh, Relapse, die hadden we net uh, gedraaid. Uh, uh, leuk vond je het weer wat uh, gezellig Ja, het was super gezellig. Ja, ja. ja en altijd leuk om hier te komen. Ja, hier uh, uh, een, uh, je, je maakt al een toespeling over uh, het materiaal wat je, waar je mee bezig bent. Ja. Wanneer komt dat uit? Uh, van mijn eigen materiaal? Of van ja, je ja, eigen materiaal. Uh, uh, Oeh, goede vraag. Ik denk, of uh, uh, uh, ben je niet een echte uh, strakke planner en zegt van uh, nou, uh, het moet uh, morgen af zijn? Of, uh, nou, ik heb uh, omdat die, uh, die twee albums en uh, de singles komen volgende maand van, dat is twee albums volgende ja. maand, weet je? Ja. dat is een heleboel, en ook de live optreden waar ik in, in speel. Ja. Dan uh, ga ik eerst daarop concentreren, maar mijn plan is eigenlijk met Chocolate Box uh, steeds meer uh, regelmatig dingen uit te brengen. Dus voor kerst komt er wel um, nog single erbij. Van jou? Van mij. Ja. ja. En dan uh, nog een album uh, volgende jaar. Oké, okay, okay. In het begin van de jaar, dus ik laat je dat wel weten. Ja, want de, uh, daar staan uh, meer de tracks op. Want een EP is meestal vijf of zes nummers. Oh. Uh, maar een album uh, moet iets meer zijn. Dan uh, praat je maar gewoon vindt, gauw je, over twaalf nummers, denk inderdaad, ik. Inderdaad, ja. Meestal ja. een album maak ik met tien nummers. Hmm. En uh, een, een EP of een mini-album. Want niet iedereen weet wat een EP is. Jawel. Extended uh, play heet dat. Ja, uh, yeah. extended play. <laughs> wij, wij denken dat. Um, en omdat we dan in uh, anno 2021 twin zitten. Uh, Spotify, weet je, mensen luisteren naar, naar nummers. Ja. En uh, ik ben een albumman. Ja. Ik luister graag naar albums, maar niet iedereen. Nee. En, um, dus ik, uh, ik ben aan het testen van singles uitbrengen, van uh, mini-albums, you know, drie of vier tegelijk, of een album. Zoals bijvoorbeeld, je hebt die Summer EP van mij, ja. die uh, Spring EP, die ja. vorig jaar uitkwam. En die zijn allebei met vier nummers op. En die zijn eigenlijk een deel in mijn hoofd van een hele album. Het okay. album is nog niet uitgebracht, maar dat zal ik afronden bij het eind van het jaar. En uh, Engine at Road is ook van die autumn mini-album die uh, uit moet komen. Maar dus, uh, ja, ik, ik, ik we gaan het uh, beleven in ieder geval. Ja, zeker. Dank voor je komst. Graag gedaan. Bedankt uh, om de vraag. Ja, en uh, we gaan uh, verder met de muziek. Dit is uh, Lisa, of Lisa, ja, Lisa... Modern, en dat is uh, de single die ze uit uh, gaat uh, brengen. Of tenminste, heeft uitgebracht. En het is de bedoeling dat daar een EP ook uh, van gaat komen. Die EP die heet Dance. En het is eigenlijk Dance. Dreamfolk. Nee, het is Dreamfolk. Folk. Oké, oké. instilled in you the vivid pictures shot in the dark you lost your own image finding the deaths between the layers no one can keep you from Wasn't enough, she lost her grip. But I don't know where she was. Alle twee toch een beetje in het uh, verlengde. Lissa en Mother. Uh, van een EP die nog gaat uh, komen verderop in het jaar. Dance. En de uh, visual. En waves. En dat uh, is uh, weer uit de koker van uh, Conjo Vergeer uh, gekomen. Want die volg ik ook uh, regelmatig uh, op, het, uh, op de sociale media kanalen. En uh, die kwam daarmee. En ik zal uh, toch. Denk ik wel uh, het vermoeden hebben dat dat binnenkort uh, bij Indie XL wel weer ergens uh, voorbij uh, hoort komen. Um, leuk is uh, dat uh, de mensen van uh, King Forrest Records op een gegeven moment na het gesprek... en nadat ik uh, Sincerely Jacob met uh, Jacob D. Edwards uh, had uh, gedraaid... dat ze toen met het uh, bericht uh, kwamen van de jongens, uh, we draaien hem. Ja, maar toen had ik hem mogen draaien. Dus moet je je klanten tevreden stellen. Dus hij komt nog een keer voorbij hoor. Uh, Jacob D. Edwards met... Uh, Sincerely Jacob. En het uh, nummer is dan ook meteen de laatste voor vandaag uh, bij uh, deze Alternative FM. Volgende week zijn we er weer. Dag. Tobacco, the carpetfibers. Bloodstains in the bathroom walls. Will serve you well. Screwed reminders. Time a departing That's all I'm leaving you That's all I'm leaving you keep the old room and no Frank's not your poster I'm